Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ziekenhuisbestuurders pleiten voor strengere coronamaatregelen. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan de vaccinatiegraad... en in een aantal ziekenhuizen loopt de intensive care vol. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... heeft het in het AD over lokale lockdowns... in gebieden met veel besmettingen en weinig vaccinaties. Ook pleiten ziekenhuizen voor een mondkapjesplicht... strengere QR-controles of aanpassing van de groepsgrootte. Het kabinet evalueert de coronamaatregelen op 5 november. Een aantal ziekenhuizen vindt dat te laat. Bij een ongeluk in Gent in België zijn vier mensen om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak reed hun auto van een hoge kade het water in van de rivier De Leien. Duikers van de brandweer konden niets meer voor hen doen. De slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw. De auto in Gent had een Frans kenteken. De huurcommissie nodigt steeds minder vaak mensen uit. Dat leidt tot slechte beslissingen, zeggen sommige leden van de huurcommissie, Meld Investico. De huurcommissie, die ruzies tussen huurders en verhuurders beoordeelt, kampt al jaren met grote achterstanden. En daarom geeft hij nu in meer dan de helft van de gevallen een oordeel op basis van alleen het dossier, zonder persoonlijke gesprekken. De progressieve partij Volt doet volgend jaar in veel gemeenten niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij kan niet aan de eigen diversiteitsnormen voldoen, meldt de Telegraaf. Volt heeft in Europa afgesproken dat de kandidatenlijst voor de helft moet bestaan uit vrouwen, transpersonen of non-binaire mensen. Dat lukt in veel gemeenten niet.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Kan ik beginnen, Cor? Oké, okay. goedemorgen luisteraars. U bent weer thuis bij Goedemorgen Zandvoort. Dit liedje, gefeliciteerd, is omdat Ben Zonneveld, onze geachte collega-presentator, vandaag jarig is. Ben, gefeliciteerd. Ik ga niet klappen hoe oud je bent geworden... want je ziet er veel jonger uit dan dat je bent. Ja, 84 toch? Nee, dat, <laughs> hij is echt jong uit vind ik. Wel. Ja, hij is 84, maar hij ziet eruit als 48. Ja, of, of 67. Maar goed, hoe dan ook. Ben uh, een hele prettige dag gewend. Ik weet niet of je dit live hoort of later. Misschien zit je in Portugal. We hebben vandaag weer een uh, aardig programma, zeg ik het zelf. Aan de knop is dit wederom Kort Draaien. Die heeft ook voor een groot deel van de muziek gezorgd... maar ik begreep ook een bijdrage van Jelmer... Dat gaan we ja, horen en zien. Uh, ik mag het samen met Jelmer presenteren. Jelmer, Ja, helemaal goed. Ook uh, de Gert van Kuik, ook welkom als presentator. Hai. En dan hebben we het eerste uur dan hebben we drie onderwerpen. We gaan eerst praten met de voorzitter van de hoteloverleg. Uh, Tom van der Veen, moet ik wel goed zeggen, ja. En die heeft een uitgebreide brief gestuurd aan de gemeenteraad. Als tweede onderwerp uh, plaatsen we met de vertegenwoordiger van de GGD. En als derde onderwerp in dit eerste uur... plaatsen we met iemand over een bijzonder project. Rogier de Nijs die heeft een, die maakt van afval muziekinstrumenten. Jan, wat gaan we in het tweede uur doen? Ja, In de tweede uur uh, die vliegen we sportief in met uh, Duco Boukes van Team Sportservice Zandvoort. Want er is weer een nieuwe sportieve activiteit of een soort test voor ouderen daar straks meer over. We spreken Simone Keunigs over hoe je het beste kan stoppen met roken. Zo uh, in de laatste weken van Stoptober. Uh, en Ernst Brokmeijer komt in de studio langs. Een evaluatie van het ZRB-seizoen. Oké, okay, dan gaan we denk ik nu beginnen met de, met de eerste gast. Uh, Tom, hang je al aan de lijn? Zeker, goedemorgen okay. heren. Heb je het allemaal gehoord? Ik heb het allemaal gehoord. Hartstikke leuk. Nou, Mocht je Ben tegenkomen, feliciteren. Ja, yeah, yeah, yeah. Ben van harte gefeliciteerd, hierbij alvast. <laughs> uh, Tom, we hebben al even met elkaar gesproken. Uh, ja. Jullie hebben namens de ondernemersbelangen Zandvoort... waaraan, nou, ik weet niet hoeveel clubs zijn verbonden... maar het waren er heel wat. Acht. Achterclubs. Van het strand tot de horeca, tot de retail, tot de hotellerie. Ja. Uh, nou, eigenlijk, uh, ja, het gros van ondernemend Zandvoort uh, werkt uh, steeds beter samen met het ondernemersbelang in Zandvoort, onder ja. de plezierende leiding van Dick Hulsbors. Dus, ja. Uh, nou, dat wou ik wel net zeggen. Het, sorry? <laughs> ja, ik, ik wilde mijn inleiding nog even afmaken. Sorry, want, ik ga je gang. Nee, dat geeft niet. <laughs> maar uh, die brief is uh, gisteren of eergisteren bezorgd bij de gemeenteraad. Ja. Um, wat mij opviel aan die brief is dat het eigenlijk de positieve insteek is. Absoluut. En um, er is te veel om over te praten. Want daarin staat in de brief staan zoveel dingen waar je over zou kunnen praten met elkaar. Ja. Ik heb uh, afgesproken dat ik een aantal elementen eruit wil pikken met je. Ja. Ja. Um, waarvan ik denk, uh, dat kunnen we even wat uitgebreider belichten. Ja, Mensen die die hele brief willen lezen... die kunnen gewoon naar de gemeente Zandvoort bestuur, raadsinformatie... Ja. En die brief komt dinsdagavond in de commissievergaderingen. Ja. Nou, nou dan ben ik bij met uh, het introduceren van Tom van der Vree voor de. Administratie uh, afgepakt. Ja, administratie Heel goed. Wat mij opviel in die uh, toch vierkantjes lange brief, uh, was dat positieve instemming was. Ik lees ook hele negatieve berichten op, uh, op Facebook bijvoorbeeld. Daar ga ik dan ja. aan voorbij. Maar jullie insteek richting bestuur. ...was eigenlijk een hele positieve. En jullie komen ook met tips en creatieve oplossingen. Uh, waar ik het eerst met je over wil hebben... ...is het uh, parkeertrein Noord en het gebied van het circuit. Ja. Hoe zit dat precies? Nou ja, dat, uh, daar zit een uh, heel mooi gebied... Wat, uh, ...wat we volgens mij uitstekend zouden kunnen gebruiken voor uh, parkeerplaatsen... Uh, ja. Uh, alleen uh, daar moeten we over uh, een stukje uh, een parkeerplaats wat door de gemeente is uitgegeven in erfpacht aan het circuit. Uh, en daar zit hem de bot nou, Waarbij wij in de brief als ondernemer zeggen, Goh, maar ja, voor mij is het niet zo heel moeilijk om daar een uitdraai in te doen. En het zegt tegen het circuit, wij gaan dat uh, uh, parkeerterrein verder ontwikkelen, mogen jullie gebruik van maken. Maar in ruil daarvoor willen we wel uh, uh, recht van overpad, zodat we gezamenlijk, uh, dat parkeerterrein kunnen, uh, kunnen gebruiken. Uh, nou, daar hebben we ook al met veel mensen over, uh, over gesproken. Uh, nou, en dat laatste gebeurt met name veel. Er wordt veel over gesproken, ook binnen de uh -huh. gemeenteraad is het nu uh, onderwerp van gesprek. Uh, maar er komt erg weinig naar buiten. En uh, uh, de mensen die er wel wat van weten, zijn er, zijn er wat zwijgzaam over. Nu sprak ja. ik overigens gisteravond uh, iemand die zei... Nou, ik vertrouw erop dat het voor 80% rond is. Daar kan ik nog geen okay. zegging over doen, maar... Uh, uh, we zijn er hard mee bezig om dat, uh, om dat wel te ontwikkelen. Nou, dat zou ik zeer toejuichen, ja. want ik denk dat we op, op drukke momenten dat terrein perfect kunnen gebruiken. Zeker. Maar hoeveel parkeerplaatsen zou dat opleveren? Oh, dat is een hele goede vraag. Dat, uh, volgens mij een paar honderd. Het, voor ja. mij tot iets van 900. Maar dat pin me daar niet op vast, want dat, dat ja. heb ik halverwege dit jaar een keer gehoord. En ja. ik heb nogal veel cijfers over het parkeerbeleid gehoord. Ja, dus het kan bent... zijn dat ik wat in door elkaar ja, uh, Dat heb ik ook gelezen in jullie brief. Nou, 900 is natuurlijk een aanzienlijk aantal. Ja, absoluut. Uh, wat ik me dan afvraag, het lijkt zo simpel. Het zijn twee terreinen die liggen naast elkaar. Ja. Uh, daar wordt het terrein wat van de gemeente is, wordt eigenlijk niet gebruikt. Nee. Terwijl als je inderdaad op een of andere manier zou uitruilen... met toebetaling of wat dan ook... wie zou daar slechter van worden? Ja, ik heb geen idee. Waarom doen we het dan niet? Ja, dat, goede vraag. Uh, dat is ook waarom wij de, de, de, het onbegrip in, in de brief hebben genoteerd... Ja. Uh, en uh, uh, we hebben er zelfs al in het OBZ over gesproken om te kijken of wij wellicht de olie in de molen kunnen zijn. Uh, dus nee, daar moeten we uh, uh, nee, binnen onze geledingen maar eens kijken of we daar iets kunnen, uh, kunnen gaan doen. En ja, nogmaals, ik hoop van harte dat we volgend jaar dat gebied kunnen gebruiken, ja. want we hebben het hard nodig. Ja, je kunt het hele seizoen gebruiken, hè? niet alleen tijdens de festiviteiten met Grand Prix. Maar gedurende het jaar kun je het ook gebruiken? Eens. Sterker nog, tijdens de Grand Prix kun je het waarschijnlijk niet gebruiken, nee, want niet, het, nee. hele, het, het hele festivalterrein uh, van de Grand Prix ja. staat er op dat moment op. Ja. Uh, maar wat, goed, wat? daarvoor hebben we een hele zomer, uh, ja. waar uh, we hopelijk weer veel mooi weer gaan krijgen. Ja. Maar wat heb jij enig idee wat het circuit hiervan vindt, is toch een belangrijke speler in dit geheel? Nee, we hebben nog geen direct contact gehad met het circuit. Dat zou een van de dingen kunnen zijn die we als ondernemers zouden, uh, zouden kunnen doen. Maar ja. uh, dan heeft de, de, de contacten gaan daarbij via de gemeente. En hoe dat loopt, ja, nogmaals, daar krijg ik eigenlijk niet zo heel veel informatie uh, over. Maar je kunt zelf als, als belangenvereniging van ondernemersbelangen... Zandvoort is best groot als je kijkt naar alle ja. deelnemers. Die dus ja. de zullen vertegenwoordigen een heel groot deel van de Zandvoortse inwoners ook. Je zou toch ja. zelf ook initiatief kunnen nemen naar het circuit toestappen... en zeggen jongens, wat is het probleem? Nou ja, ja, eens, uh, en uh, daar hebben we het ook al over gehad, daar moeten we in onze volgende vergadering, uh, de, de, gaan we het daar wat mij betreft ook, uh, ook over hebben. Uh, en tot nu toe heeft de gemeente gezegd, nee, we zijn in gesprek, we gaan ermee aan ja. de slag. Uh, alleen, ja, de, nou, wat ik net al zei, wat ons betreft, nadat er nu wel een ja. beetje een moment dat we zeggen, uh, er mag nu wel wat gaan gebeuren. Ja. Zeker ook met de plannen die er op tafel uh, liggen ja. voor, uh, voor de andere zaken die gaan wijzigen. Ja, dat zou een hoop uh, ellende kunnen voorkomen. Nee, in ieder geval een overspreiding. Ik bedoel, op het moment dat we daar auto's van toeristen uh, kunnen, uh, kunnen neerzetten... en daarmee de druk in de wijken wat kunnen, uh, kunnen verlagen... dan kan de bewoner ook makkelijker bij zijn huis uh, parkeren. Dus ja, ja vol volgens mij hebben we dan win-win. Het is alleen maar win-win als ik het allemaal goed begrepen heb. En het lijkt me dat Dick bos als voorzitter van de OBZ... Toch de aangewezen persoon is om uh, die discussie aan te gaan met de ci circuitdirectie. Ja, dat kan Dick doen, maar dat kunnen we natuurlijk als ondernemers ook doen. Ja. Uh, we hebben inmiddels een, een, een, een breed netwerk, dus dat, dat, dat okay. ligt niet alleen bij Dick, maar uh, dat, dat ligt bij ons allen. En ja. nou, wat ik zeg, wat mij betreft gaan we daar de volgende keer over ja. hebben om te kijken hoe we daar wat olie in de molen kunnen gooien. Ja. Nou, ik zou adviseren, ga het snel doen, want het is een mooie oplossing. Ja. <laughs> nou, dat was een ja. van de uh, punten waar ik het over wil hebben. Jullie zijn ja. verder ook creatief bezig geweest met P-Zuid. Wat voor ideeën hebben jullie daarover? Ja, überhaupt zou ik hem wat breder willen trekken in het teken van, uh, uh, van mobiliteit. Uh, ik denk dat je, uh, we kijken nu vanuit het parkeerplan heel erg naar uh, wat, uh, wat kunnen we doen met de auto's die hier naartoe komen... Maar ik denk dat je ook daarnaast moet gaan kijken hoe kunnen we nou, uh, uh, als die auto's hier zijn, zorgen dat ze op goede manier op de zuid uh, komen. Maar misschien ook wel. Hoe kunnen we nou uh, mensen aanmoedigen om misschien niet met die auto te komen en gebruik te maken van ons mooie station? Nou, maar even met het eerste te beginnen, uh, de zuid um, Het ligt uh, op een afstand van... Uh, van het dorp, van het strand. Dus de mensen moeten terugkomen. Dat kunnen ze uiteraard wandelen doen. Dat kunnen we voorzien met een hele leuke wandelroute. Uh, maar we kunnen ook kijken. Er staat daar een gebouwtje, volgens mij was dat voormalig van de beheerder. Ja. Uh, nou, ik, ik zou daar graag een andere bestemming aan geven en eens kijken met een aanbieder van fietsverhuur... Uh, om, uh, om, om, of die daar kan gaan zitten uh, en dan zijn fietsen daar kan verhuren. Nou ja, en de, en we hebben een, een enquête geïnitieerd samen met het projectteam van de gemeente. Waarin we hebben gezegd, laten we nou eens kijken bij die toerist. Vanaf wanneer die toerist kan, ga, wil gaan bewegen naar een andere, een andere parkeerplek. Wat, welke differentiatie moet, prijsdifferentiatie moet daar, of prijsverschil moet je daar uh, uh, inzetten? Um, maar ook hebben we gevraagd, zou je dat nou online uh, van tevoren al willen, uh, willen reserveren? Nou, 59% van onze toeristen zegt, ik zou dat heel graag online willen reserveren. En hoe mooi zou het zijn als uh, ik als hotelier uh, uh, mijn kamers kan aanbieden? Kan zeggen: Jongen, daar kun je al uh, parkeren. Uh, by the way, je kunt ook direct een fiets uh, uh, reserveren. Uh, dus dan weet de toerist, heeft van tevoren zijn parkeerplek geregeld. Dat vinden ze fijn. Geeft 59% aan. Wat, en maar, even, even sorry, maar die, die parkeerplek reserveren, hoe doe je dat in de praktijk? Wat, uh, komt er aan bord nou, staan? Nu, nu, nu, nu niet, maar de, we hebben er nu een slagboom staan. Je hebt een aantal ja? parkeerplaatsen. Um, en, en daar zijn veel verschillende aanbieders volgens mij okay. van software die dat, die dat zo zouden kunnen implementeren. Ja. Ja, dat, dat, dat, um, ja. En dan heb je een aantal parkeerplaatsen, uh, dat kan ook kenteken. Nee, dat zien we nu al in, in de veel grote parkeergarages. Uh, als je dan van tevoren je kenteken doorgeeft, uh, dan uh, kun je erin met, met een scansoftware. Ik, ik, dat noem ik even wat, ik moet eerlijk zeggen ja, dat okay. ik dat nog niet heb, heb uitgezocht, maar het lijkt me niet zo ingewikkeld. Maar er moet wel iemand zijn dan? Dat het nee, is hoor. kan volledig automatisch. Als je in Haarlem, naar, uh, in Haarlem een parkeergarage er raakt... kun je zo inrijden en het kaartje, het kaartje wat je eruit haalt... staat je kenteken. Uh, dat wordt allemaal gescand, zit niemand bij. En op het moment dat je eruit rijdt... Uh, dan hoef je dat kaartje niet in die automaat te doen... maar scant de software scant je kenteken... en dan ziet hij dat je betaald hm. hebt. Ja, dat kun je natuurlijk met een reservering hier ook doen. Ik reserveer, ik geef mijn kenteken door... ik sta voor die, uh, voor die parkeerplaats. Dat, uh, die software scant mijn... Uh, uh, mijn kenteken ziet dat ik een parkeerplaats gereserveerd en betaald heb en dan doet de slagboom op. Nou, nou, het klinkt erg goed als dat in de praktijk zo werkt. Zou dat een mooie oplossing zijn? Hoeveel ja, parkeerplaatsen nee, dat... denken jullie extra te creëren? Hoe bedoel je? Heb je, heb je het over Pedersuit? Zuid? Of? Ja, nou met name even Pedersuit. Zuid, omdat ik ook begrepen heb dat toen er iemand was als beheerder, die wees de parkeerders uh, hoe ze moesten parkeren. Want nu wordt het slecht geparkeerd. Als ik ja. er langs loop, dan denk ik, nou hier had ook nog wel iemand kunnen staan. Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, dat, dat, dat, nou, daar hebben wij nog niet over nagedacht. Uh, uh, het, ik, ik denk dat we zoveel mogelijk toe moeten naar een parkeerbeleid wat, uh, wat geautomatiseerd is. Um, want ik geloof erin dat we daarmee ook het uh, voor onze gasten makkelijker maken. Ja. Um, um, ja. En of je daar nou qua beheerder of dat je de, vak, de vakken duidelijk moet maken. Uh, ja. ja. Dat vind ik een goede suggestie. Uh, nou, maar hebben we ons gedachten er nog niet over laten gaan? Ik weet wel dat je dan twee maanden per jaar eigenlijk alleen in het hoogseizoen heb je iemand nodig die uh, daar uh, de parkeerders begeleidt. Dat, ja. dat ze fatsoenlijk parkeerden Dat deed de, de Bruinsel vroeg ook altijd. Dat was zeg ja. maar wel een toegevoegde waarde. Maar goed, ja. er, er valt dat nog schrikker. een beter. Dan komen we toch weer tot, tot extra plannen, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> <laughs> ik denk mee. Ik heb nog een derde aspect. En wat mij ja. opviel is tijdens de Grand Prix was het allemaal zo perfect georganiseerd in die zin... dat er bijna niemand met de auto kwam. Nee. Hoe, hoe kunnen we die policy zeg maar, ook loslaten op drukke maanden? Er moet actief campagne gevoerd worden. Ik denk dat we uh, inderdaad het punt mobiliteit wat ik net aanhaalde, kun je veel breder, uh, breder inzetten. Ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken naar uh, het aanbieden van uh, onze arrangementen in combinatie met treintickets. Uh, als hotelier wil ik daar het voortouw in nemen. Zandvoort Marketing zit binnenkort op tafel met, uh, met de NS. En ik heb gezegd, ik wil er wel bij zitten. Ik wil graag met de NS overleggen hoe uh, ik uh, uh, de treinkaartjes direct in combinatie met mijn kamers kan verkopen zodat, uh, zodat ik daarmee ook de gasten stimuleer. Ik zie steeds meer mensen vanuit Duitsland die erachter komen... Hey, vanuit Keulen en vanuit Frankfurt hebben we eigenlijk een hele goede verbinding direct naar Amsterdam. Uh, en dan hoeven we maar één keer over te stappen. En ja, het is eigenlijk een hele zorgeloze reis. En ik bespaar ja. alle parkeerellende en fileellende. Uh, ik denk dat we dan wel met de NS ook moeten gaan kijken. Kunnen we de, treinen, uh, uh, de treininzet wat verhogen? Ja. Um, uh, dat werkt wel, hè? Ja, absoluut. Ik heb met Rob Langenberg van de DGP gesproken en hem inderdaad dezelfde vraag gesteld. Uh, uh, wat wat zouden nou de lessons learned zijn? Want in het hoofdseizoen gaan we niet zonder auto's uh, uh, uh, uh, naar Zandvoort. Dat, dat is een illusie dat de dat, dat DGP heel goed voor elkaar. Uh, maar dat, dat gaan we in de zomer niet doen. Maar ik denk dat er wel een aantal lessons learned zijn. Uh, en, ik, en ik denk, uh, daar roep ik op, ook toe op in de, in de brief, uh, dat wij als ondernemers zien daar veel kansen. Alleen ik denk dat het belangrijk is dat je als gemeente zegt, uh, daar geloven wij in, um, en, uh, en wij, willen wij pakken de coördinatie, want ja, je loopt natuurlijk gewoon tegen een aantal bestuurlijke issues aan um, ja. uh, die je moet oppakken. Of je loopt aan tegen een NS die uh, nou, wat minder makkelijk met mij als individuele ondernemer praat, ja. maar wat makkelijker met een gemeente uh, praat, die komen daar gewoon makkelijker binnen en hebben wat meer ingangen. Ja. Uh, ja, dus daar roepen we ook toe op. Ja. Uh, alleen ik, nou ja, wij, wij spreken ook gemeenteraadsleden en dat, dat schijnt mij nogal ingewikkeld uh, te vinden. Ja. De, de houding die we nu terugkrijgen, dat zegt, ja, goed plan, goed plan, ga maar ja. uitwerken. En nou, als je iets van ons nodig hebt, dan kom maar. Ja. Ja, ik denk juist dat je dat in gezamenlijkheid moet oppakken, want uh, uh, uh, dan kom je veel verder. Uh, in plaats van dat wij eerst van alle dingen gaan uitwerken en vervolgens naar de gemeente komen. Uh, nou, wat ik zeg, in de gesprekken vind ik daar nog weinig. Uh, weinig enthousiasme voor. Dus dat vind ik erg jammer. Ja, Daarom zou ik ook willen adviseren, maar wie ben ik... om echt die vinger aan de pols te houden. Omdat er in het verleden meerdere van dit soort projecten zijn geweest... die zijn of mislukt of uiteindelijk gestaakt. Uh, ja. Als ondernemersbelangen zou ik zeggen... hou die vinger aan de pols, dus voer de druk op. Nou, die begint dinsdag tijdens een commissievergadering. Hij gaat een woordje inspreken. Eh... Uh... Ja, nee, we, hebben, we hebben inmiddels wat brieven uh, gestuurd. Ik moet voor dinsdag, uh, voor dinsdag even kijken. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd een aantal uh, uh, uh, raadsleden heb gesproken... en dat ik daar nog niet echt heel erg vrolijk van word. Nee. Het uh, scenario rondom, rondom de prijzen... Uh, uh, daar ligt nu uh, het plan dat ze, uh, uh, dat ze op straat de prijzen gaan, uh, gaan verhogen. Uh, dat ze niet meer gaan werken met een dagtarief, dat betekent in het dorp... Uh, ...dat uh, de prijzen uh, richting de 35 tot 42 euro per dag gaan. Dat is een twee tot 3 van de prijs van nu. Uh, en uh, nou, en daarom kost het dan 15 euro. Ja. Uh, oftewel, de prijs die, die men nu... Voor mijn hotel betaalt om het even op mij te betrekken, uh, dat gaan we straks een randen betalen. Nou, en wat ik zeg, de gemeente staat nog niet heel erg te trappelen nee. om um, um, um, um, uh, coöperatief mee te werken in uh, uh, uh, uh, de alternatieve oplossingen. Ja, nou, ik wil eigenlijk uh, buiten discussie blijven nu over de tarieven, Vindt, daar kun je ja. nog urenlang over praten. Ja, ja, ja, en ja, het is al heel wat dat jullie aan de knoppen kunnen zitten, of dat de gemeente aan de knoppen kan zitten. Ja, uh, nou, maar wat, maar da daar roepen we wel toe op inderdaad. Ik geloof ja. erin dat we dat, dat parkeerbeleid gaan we nu niet in één keer goed neerzetten. Dat blijft uh, de komende jaren iets waar we aan ja, knoppen draaien. Helaas. Alleen, nou ja, nee, dat denk ik niet helaas. Want ik denk als je die mobiliteitsoplossingen de komende jaren goed gaat oppakken in samenwerking met ondernemers, ja. dan ga je daar uiteindelijk een verlichting van de parkeerdruk uh, krijgen. Dus ja. dan moet je jaarlijks met elkaar kijken hoe ziet die situa situatie eruit en hoe, hoe kunnen we dat dan doen. Ja. Uh, en ik hoop dat we daarmee ook wat meer in charge zijn. Uh, van, van die bekeerdruk... in plaats van dat we nu elke keer achteraf gaan, uh, ja. gaan reageren... en denken, ja, het was niet handig. Nee, hey, ja, weet niet, maar je weet dat dit probleem... Ik woon hier nu 22 jaar, geloof ik. Nee, 31 jaar. Het is 31 ja. jaar een probleem, hè? Ja. Dus ik wens ja, jullie heel ik, veel succes. Ik bij. zit er sinds 2019... en ik ben nog uh, besmet <laughs> met het optimisme. Dat Ik denk, ja, maar ja. hier moeten we toch wat mee... Uh, ja. Hou als, als we Als we maar samenwerken. Ja. Als we maar samenwerken en dat vind ik onwijs belangrijk. Ja, en houd de uh, druk erop. Hè. Zorg ervoor dat de gemeente in actie komt en in beweging blijft. Want als je het ja. een maand laat versloffen, dan voor je het weet is de zomer weer... Uh, zeg, ik, ja, moet je, ik moet je helaas ja, ik nu... Ben je, ik ben deze onderneming bij onze nog wel lastig, maar uh, jij moet verder met je programma hebben. Weet je. Nou ja, ik heb, we hebben een bepaald programma, daar wil ik me een beetje aan houden. En, maar daarom heb ik ook geprobeerd niet alle aspecten mee te nemen. Nee, nee, nee, dat begrijp ik. Begrijp dan, dan, dan zitten we zo'n uur. Ik wens ja. jullie overigens wel heel veel succes dinsdagavond. Dankjewel. Ik kijk even Dankjewel. naar mijn collega Jelma, die heeft misschien nog een ja, vraag. Ik had, ik had nog een kleine vraag. Inderdaad, vanuit de gemeente hoor je ook vaak van er mag geen uh, verkeer, parkeerplaats verdwijnen. Is dat ook jullie inzet of uh, kijken jullie ook liever slimmer van dat mensen misschien met de auto uh, hoeven te komen? Want... Ik denk ik dat denk, we zuinig om moeten gaan met onze parkeerplekken. Uh, dat, uh, dat zonder meer. Alleen ik denk op het moment dat je uh, de slimme, de gemaakt van slimme mobiliteitsoplossingen, dat zien we op heel veel plekken... dan kun je op de mijn uh, kun je best uh, uh, kritisch kijken naar... hebben we het aantal parkeerplaatsen nodig... of, of kunnen we daar kunnen we een parkeerplaats opofferen om daar bijvoorbeeld een aantal fietsen uh, neer te zetten... zodat we uh, de mobiliteit binnen ons uh, uh, dorp... Uh, ...op een andere manier kunnen invullen. Dus ik sta daar niet afwijzend tegenover... ...maar dan benadruk ik wel... ...laten we eerst zorgen voor de alternatieven... ...en niet eerst de boel opheffen. En Omdat die volgorde die zie ik hier in de gemeente nog wel eens een keertje omgekeerd... ...dat we eerst gaan opheffen en dan denk ik... ...oh, hé, hey, nu hebben we een probleem, hoe moeten we ermee omgaan? Ja, En dat vind ik zo ongasvrij... En, ...en onderdacht. Uh, uh, ja. En ik denk dat dat beter kan. En nogmaals, de ondernemers staan te trappen ...om ermee aan de slag te gaan... Uh, ...in samenwerking. Oké, okay. helemaal nou, goed. Uh... Tom, heel veel succes. Dankjewel. En bedankt. En we zullen, we zullen je ongetwijfeld nog wel eens spreken de komende maanden. Lijkt me leuk. Of de komende jaren zelfs. Ja, dat, nou, dat mag ik wel hopen, ja. ja. Ik hoop inderdaad niet dat maar een paar maanden op Oké, okay, succes. Succes met het programma. Hoi. Hoi. Ik kom je dan wel vrolijk gereden. Ja, natuurlijk is er nergens ergens plek Ik kwam hier in de stad een half uur geleden Ik was ontspannen, optimistisch en tevreden Hoe kwam ik toch in hemelsnaam zo gek En nog een kindje rij ik deze route Misschien een pipel deze keer Al die automobilisten moeten Al was het dan een wielklem of een boete Toch eens weer deel gaan nemen aan het verkeer de keer kom ik weer aan gereden. Is er nou ergens een heel klein plekje vrij? Het is inmiddels weer drie kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad met te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. En voor de vierde keer rijd ik weer door het straatje. Hoera, de gaat het weg. Eindelijk is het op mijn je gaatje. Maar wat is dat nou? Die man die gaat niet. Hij zet alleen zijn tikken dat is... Kom ik weer aan gereden. Zal een gereden. Zou er ergens een hefne plekje zijn? Het is hetzelfde in alle grote steden. Toch heb ik helaas een hele goede reden. Waarom ik niet kan reizen met de trein? En voor de zesde kinderen heb ik de passage. Nergens zie ik iets. Ik ben beladen met de nodige bagage. Een versterkere gitaar.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 Je hoorde V. Lofsky met het nummer parkeren en dat, uh, die laten we daar even staan. Want uh, mensen die in Zandvoort midden op straat gaan parkeren, dat uh, wordt pas echt wat. Uh, Goedemorgen Harm Graustra van de GGD Kennemerland. Goedemorgen. Ja, helemaal goed. Uh, een update van de COVID-19 uh, situatie in onze regio. We zien natuurlijk ook landelijk dat het wel weer, uh, ja, dat de alarmbellen een beetje beginnen te rinkelen. Hoe, hoe staat het ervoor in onze regio? Moeten we ons ook zorgen maken hier? Uh, nou ja, de, de, de cijfers uh, die nemen we wel weer toe. Dus dat is in zekere mate zeker wel uh, iets om ons zorgen over te maken. Als we kijken naar de regio, dan uh, hadden we afgelopen vrijdag nog 73 besmettingen. Ja. En uh, deze vrijdag waren dat er 162. Dus dat is een uh, behoorlijke stijging. Ja. En ook in Zandvoort zien we dat uh, waar de afgelopen week vaak 1 of 0 besmettingen waren... Zijn dat er nu alweer vier? Oké. Okay. Dus uh, dat uh, ja, gaat niet de goede kant op. Heeft dat, heeft dat ook te maken met dat mensen zich meer laten testen, bijvoorbeeld met die coronapas, als, uh, als ze ergens heen willen? Of uh, is, het echt, uh, is het percentage ook hoger van de positieve testen? Nee, ook het percentage stijgt inderdaad. Ja, ja, ja. en uh, dan even naar die de vaccinaties. Jullie gaan ook mensen met uh, prikangst uh, spreken, dat liet jullie weten. Um, hoe gaat dat eruit zien en uh, voor wat voor mensen is dat bedoeld? Ja, we gaan inderdaad deze week starten met een uh, speciaal spreekuur voor mensen die prikangst hebben. Uh, en in ieder geval wat wij uh, doorkrijgen is dat toch een redelijk uh, aantal uh, mensen daar last van hebben. En daarom uh, komen we met een speciaal, uh, nou ja, eigenlijk dus een spreekuurdag... Ja. Want op alle locaties kun je twee dagen terecht uh, op het moment dat je prikangst hebt. Ja. En die mensen die krijgen echt uh, veel meer tijd dan tijdens een normale afspraak. Ze krijgen allemaal een half uur. Uh, en tijdens dat half uur tijdens persoonlijke begeleiding kunnen ze extra vragen stellen. Zorgen ervoor dat die mensen helemaal op hun gemak zijn. En uh, uh, hopen we dat we zo die drempel om uh, een vaccinatie te halen nog net iets lager wordt. Want dat, dat zijn dan alleen spreekuren? Of kunnen ze ook meteen uh, uh, zich laten prikken? Of is dat dan op een later moment? Nee, ze kunnen zich uh, inderdaad meteen laten prikken. Oké, okay, okay. dus uh, dan uh, heb je ook niet weer dat je hoeft te wachten... en daar misschien uh, ja, uh, angstig voor bent. Uh, wat betreft die vaccinaties nog... Uh, welke groepen in onze regio blijven achter? Want je ziet natuurlijk landelijk dat het ook wel een beetje uh, ja, afvlakt. Uh, eerst was het natuurlijk enorm veel mensen die zich laten vaccineren. Maar nu is dat uh, een beetje tot stilstand gekomen eigenlijk wel. Hoe zit dat in onze regio? Welke groepen uh, valt hier nog veel te winnen? Ja, geluk, gelukkig zien we uh, dat in Zandvoort de vaccinatiegraad over het algemeen redelijk hoog is. Uh, op ons kaartje is uh, Zandvoort uh, donkerblauw. wat ja. betekent dat we zo ongeveer op 80% zitten. En dat de meeste mensen uh, gelukkig uh, zichzelf hebben laten vaccineren. En eigenlijk uh, zien we dat uh, in lijn met uh, wat je in het hele land uh, ziet gebeuren, vooral de jongeren een beetje achterblijven. Ja. Uh, dus dan heb je het uh, eigenlijk over de groep uh, ja, de, uh, 12 tot 24. Ja, ja, ja. En de, hoe proberen jullie daarop in te spelen om die uh, mensen te bereiken? Om zich, uh, hebben jullie campagnes ook vanuit jullie regio? Ja, we uh, organiseren eigenlijk uh, best wel het een en ander om die groep te bereiken. Uh, we gaan bijvoorbeeld starten binnenkort met een uh, voorlichtingscampagne... waar we jongeren uh, nou ja, gewoon eigenlijk willen informeren over het vaccin... en uitleg willen geven over uh, bijvoorbeeld mogelijke bijwerkingen en uh, mm -hmm. uh, al dat soort zaken. En uh, daarmee hopen we dat we, uh, nou ja, goed, uh, ook zij een uh, wel keuze kunnen maken om uh, zich uiteindelijk te laten vaccineren. Ja, ja, ja. En uh, jullie hebben in de regio ook verschillende poppenpriklocaties staan. Is dat, uh, is dat niet meer nodig in Zandvoort? Uh, de, of, uh, of, of kan dat nog wel komen? Of uh, is dat gewoon niet meer uh, aan de orde, zo'n uh, pop-up. Nou, uh, mogelijk dat op, uh, op een gegeven moment nog wel gaat gebeuren. En Zandvoort was natuurlijk de eerste regio ja. die uh, in Nederland een uh, mobiele pop-up vacatie had. Ja. Uh, maar uh, volgens nog focussen we ons op uh, wijken die uh, een beetje achterblijven qua vaccinatiegraad. En daar behoort uh, Zandvoort gelukkig niet toe. Oké, okay, okay. nou, dat, dat is in ieder geval positief om te horen voor Zandvoort uh, zelf. Dan, uh, uh, uh, wat verwachten jullie voor de, de komende weken qua ontwikkelingen? Nou, wat we verwachten is dat we in ieder geval de vaccinatiegraad in de regio kunnen opkrikken. Door uh, in verschillende wijken te gaan staan met uh, pop-up locaties. En tegelijkertijd blijven we de aantal oplopende besmettingen natuurlijk uh, nauwkeurig monitoren. En uh, blijven we mensen erop wijzen dat het belangrijk is om je in ieder geval gewoon ja. aan die basis die maatregelen te houden. Dus uh, was je handen, houd de afstand. Ja. Uh, en, uh, uh, hoe is het in je elleboog? Nu, nu, nu geldt die afstand natuurlijk niet meer. Dat is natuurlijk ook wel uh, misschien een dingetje. Uh, de, denken jullie vanuit de regio zelf dat er weer nieuwe beperkingen zullen komen? Of is het daar nog te vroeg voor om dat te zeggen? Ja, dat, daar gaan wij natuurlijk niet over. Dat is natuurlijk niet serie van uh, volksgezondheid om daar uh, ja. een besluit over te nemen op basis van het OMT-advies. Ja, maar, maar is, is het in onze regio al uh, zo zorgelijk dat jullie zeggen van het, het is nodig vanuit jullie zelf of uh, valt het eigenlijk nog mee hier? Uh, ik denk dat wat nu hier in onze regio gebeurt uh, in lijn is met wat in het land gebeurt. Ja. Ja. Uh, dus uh, we, we zullen ook uh, daarin uh, gewoon de landelijke lijn moeten volgen. Ja. Dan kijk ik nog even naar mijn collega Gert. Heb jij nog een vraag? Ja, ik heb nog wel een vraag. Maar ik betwijfel of uh, jij daar het antwoord op weet. Omdat het uh, misschien wel buiten jouw competentie is. Maar ik ben altijd benieuwd. Hoeveel ziekenhuisbedden hebben we in Nederland? Enig idee? Nee, sorry. Daar, nee, daar okay. heb je inderdaad uh, aan mij niet goed aan. Nee, daar zal ik het antwoord geven. 40.000. En dat vind ik dan veel beter als je kijkt naar dat we, hoeveel mensen liggen nu in het ziekenhuis met corona. Dat is maar een heel klein percentage ervan. En wat ik me verder afvraag is, en daar weet ik het antwoord zelf niet op. Aan het begin van de pandemie hadden we 1200 bedden voorzien van personeel. Is dat inmiddels opgeschaald, weet jij dat? Of is het een uh, vraag voor uh, Rutte? Nee, dat is inderdaad uh, een vraag voor, uh, nou ja, niet per se Rutte, maar in ieder geval iemand uh, die de ziekenhuis vertegenwoordigt. Ja, ja. Oké, okay. is, is, is er in de regio wel een uh, uh, uh, uh, meer uh, capaciteit gekomen of kun je dat ook niet zeggen? De, uh, nee, dat is niet iets waar we als uh, GGD helemaal had over gegaan. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou okay. ja, ik denk wat ik in ieder geval wel zou willen meegeven is dat die ziekenhuisbergen. Uh, uh, die, die komen natuurlijk nu steeds voorbij als cijfer. Mm -hmm. uh, maar het is niet alleen maar een statistiek. Het zijn wel uh, daadwerkelijk mensen die op die bedden belanden. Ja. En ook in de regio zien we dat het aantal uh, ziekenhuisopnames gewoon weer toeneemt. Ja. En uh, laten we alsjeblieft gewoon alles op alles zetten om dat te voorkomen. Ja, het, het, het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om mensen. We hebben het inderdaad steeds om getallen. Dat is misschien goed om uh, te benadrukken. Um, nou goed, we, we kijken weer naar de ontwikkelingen die toch wel een beetje... De, de, maak je jezelf zorgen eigenlijk over de, de, de, de, over de winter? Uh, ja, ja, ja, wel een klein beetje. Uh, ook, met, ook met de griep de, natuurlijk? Ja, de, de griep zorgt natuurlijk uh, traditioneel gezien ook voor uh, een toename in het aantal ziekenhuisopnames. Uh, gelukkig is de vaccinatiegraad in Nederland uh, best wel hoog waardoor het nog relatief meevalt. Maar je ziet bijvoorbeeld in landen in Oost-Europa... waar de vaccinatiegraad een stuk lager is... Uh, dat er ook weer uh, lockdowns, et cetera, ingesteld ja. worden. En zover uh, gaat het bij ons uh, hopelijk niet komen. Maar het toont wel aan dat het echt belangrijk is... om niet gewoon te laten vaccineren. Ja, ja oké, okay, dat nog een keer benadrukt. Oké, okay, uh, Harm Gruisstra van de GGD Kennemland. dankjewel voor de toelichting en... Uh, uh, we zien de update weer verschijnen komende week. En dan zien we uh, de, hoeveel mensen besmet zijn, de vaccinaties. En hoe het allemaal staat met COVID-19 in deze regio. Dankjewel in ieder geval. En nog een uh, fijn weekend. Uh, geen dank, jullie ook. Bedankt. Oké. Okay, uh. Outfield met Your Love. En Gert gaat nu praten met uh, Rogier de Nijs. Ja, goedemorgen Rogier. Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Um, laat ik beginnen met vragen, wie is Rogier de Nijs? Want ik heb natuurlijk gekeken op je website. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een heel verhaal. Maar kun jij in kort vertellen wie je bent en waarom? For, um, nah, ik ben muzikus. Uh, muzikusmaker uh, of gewoon uh, drummer, dat kan ook. Um, ik uh, maak muziek al sinds mijn veertiende uh, met bandjes en um, ik ben sinds een jaar of zes, zeven bezig met het thema plastic vervuiling en daar heb ik allerlei verschillende instrumenten uh, van plastic afval gemaakt en daarmee maak ik uh, muziek en muziekprojecten. Wat heeft jou ertoe gedreven om afval te gaan gebruiken? Is dat uh, jouw passie om de wereld duurzamer te maken? Um, Want een model zie ik er niet in. Ja, um, nou ja ik, ik ben begonnen met muziek maken met een stel vrienden op de middelbare school. En toen waren we 14, 15 jaar en toen al supermaatschappij kritisch. En, um, dat, ja, dat heeft eigenlijk, ik vind het heel fijn om, om muziek te, in te zetten als middel. En uh, als expressiemiddel natuurlijk, maar ook voor een boodschap. En, uh, een jaar of zes, zeven geleden um, heb, ik een, uh, heb ik een eerste project uh, gemaakt met het thema plasticvervuiling. En um, ja, ik vind, het, ik vind het sowieso verschrikkelijk om, om, om dingen zomaar weg te gooien, weg te smijten. De hele consumptiemaatschappij dat, uh, dat ergt mij eigenlijk al, al jaren. En um, dit, ja, dit was een kans om, om, om een mooi project te maken en uh, gericht op het thema plasticvervuiling. En dat heb ik gedaan. En daar ben ik eigenlijk sindsdien uh, mee verder gegaan. Ja, en je, je reist door de hele wereld, heb ik gelezen. Wat zeg je? Je reist door de hele wereld. Um, nou, niet zozeer door de hele wereld. Um, ik heb een, een tijd lang in Berlijn gewoond en vanuit daar uh, geopereerd. Maar de muziekprojecten met het thema plastic vervuiling heb ik tot nu toe meer uh, ja, in, in Europa, West-Europa gedaan. Maar goed, er zijn toch aardig wat, uh, wat landen die je bezocht hebt. Je hebt een, een, een album gemaakt uh, met de muziek. Dat was een project waarvoor je ook een crowdfunding actie hebt gehouden. Wat ik nou even gemist heb, of dat allemaal gelukt is. Oeh, <laughs> dit, dit wordt een lange verhaal ik. Oké. Probeer het in te kaderen. <laughs> Uh, nee, ik heb de crowdfunding-campagne opgestart daarvoor, voor dat album. Maar dat was uh, toen, toen, halverwege de campagne, toen uh, sloeg de, de coronacrisis als een bom in. Ja. Dus ik heb uh, die campagne nog net uh, met hakken over de sloot uh, weten te redden. Maar het album is nog steeds niet opgenomen. Oké, okay, dus dat, dat miste uh, ik, ja. ja. Ja, dat gaan we over een paar maanden doen. Ja, oké. Okay. Um, en nu ga je met Beat... Uh, nee, wat, uh, ik heb het hier staan, maar ik kan het niet lezen... Maar Beat voor uh, Plastic Waste? Ja. Ben je in Zandvoort aangeland? Ja, precies. Hoe is dat, bij, uh, je dat zo gekomen? Ja, bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ja. En daar, ja, daar heb ik een paar uh, um, uh, gelijkgestemden gevonden, om het zo maar te noemen. En daarmee gaan we een project uh, doen: Beat Plastic Waste bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. En dat gaan we doen in Haarlem en in uh, Zandvoort. Oké. Okay. Dus je gaat twee concerten geven over een poosje. Uh, nee, we gaan een project uh, aan en daar binnen dat project gaan we workshops geven, zowel in HLM als in Zandvoort, uh, waar uh, kinderen aan kunnen meedoen. Uh, dat is een workshop met uh, uh, muziek maken met plastic afval, voornamelijk percussie is dat. Uh, we gaan een, een beat maken van allerlei video samples van plastic afval. Dus als je thuis iets van plastic afval vindt en je denkt, hé, hey, hier kan ik een klap op geven, dan kun je daar een kort filmpje van maken. Je kunt het insturen en zo hebben we eigenlijk een online protest, beat plastic waste protest. En um, zelf, ik heb gisteren nog uh, telefoon uh, gekregen van, uh, van de, de bekendste persoon uit het gemeentehuis van Zandvoort, uh, om oh. het zo maar te zeggen. Die gaan ook meedoen. En dat is dan allemaal terug te zien bij de voorstelling die we gaan geven op het einde van het project op 25 november in Haarlem. Oké, okay. en hoe ziet het project er in Zandvoort precies uit? Wat moeten, wat moeten de burgers, de kinderen, doen om mee te kunnen doen aan dit project? Nou, die kunnen op twee manieren meedoen. Die kunnen meedoen met de, met de percussieworkshop Plastic Afval. En dat is op 20 november bij de Bibliotheek in Zandvoort. En dat is uh, gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar. Uh, maar ja, iedereen kan eigenlijk meedoen binnen Zandvoort. Um, en ook, uh, je hoeft er je huis niet voor uit. Uh, zoek een stuk plastic afval. Kijk hoe je daar een klank uitkomt, uh, uit kan krijgen. Uh, maak een kort filmpje. Stuur het in uh, op de website van beatplasticwaste.com. En als we genoeg filmpjes hebben, dan maken we daar een soort TikTok-filmpje van. Een loop, zoals we dat noemen. En daar maak je dan ook één beat van? Daar maak ik precies een beat van, ja. En de gemeenteambtenaren, of de BMW, of de raadsleden, wie het ook zijn, die gaan ook allemaal op plastic afval drummen. Ja, ik, ik zal het maar verklappen, want de, de burgemeester van Zandvoort die belde mij gisterochtend en die gaan ook mee doen, ja. Oké, okay. nou ben benieuwd hoe dat filmpje eruit komt te zien. Maar ik heb ja, wij, wij scheiden onze afval thuis en ik heb dus een grote afvalbak met plastic. Kan ja. ik die nu eenmalig dumpen bij de bibliotheek? <laughs> ik weet niet of de bibliotheek daar zo blij van is. Nee, maar waar worden ze wel blij van? Waar worden ze blij van? Ik denk dat ze heel blij van worden als, um, uh, als, je, als je meedoet met, om de beat te maken. En eigenlijk de achterliggende gedachte van het hele project is dat ik de, de collectie um, van de bibliotheek. Over dit thema en, en natuurlijk ook aanvullende onderwerpen, dat we dat als het ware in de etalage zetten. En die kun je zien, dat hebben wij samengesteld. is een medialijst, die staat ook op de website, beatplasticwaste.com. Daar kun je naartoe gaan, daar vind je allerlei boeken, maar er is dus ook documentaires, uh, podcasts. En als je daar op dat boek bijvoorbeeld aanklikt, je hebt een boek gevonden, dan kun je dat boek meteen lenen bij de bibliotheek in Sanko. Oké, okay. dat is een uh, mooi win-win, zeg maar. Ja, ik, dus, um, dit project is eigenlijk ontstaan... een paar jaar geleden heb ik een, een EP opgenomen. Dat, zijn een, uh, dat is een, een, een klein CD'tje, zeg maar. En dat heb ik gepresenteerd in de bibliotheek in Tilburg. Toen hadden ze nog een dependance. Alleen, net achter het station op een heel, een heel mooi gebouw. En dat hadden ze zo mooi neergezet. En ik liep daar... Um, ik was eventjes naar buiten gegaan en ik liep er terug naar binnen. En ik zag eigenlijk voor me van... hé, hey, dit zijn eigenlijk de plekken waar ik uh, deze voorstelling moet spelen... en waar ik een project moet doen. Mm -hmm. Want hier komt eigenlijk alles samen. Uh, de kennis van het uh, van, ja, over het thema is hier eigenlijk, op een laagtrempelige manier ligt hier voor het, uh, voor het oprapen eigenlijk. En dat, dat is het liefste, ja, dat is het liefste wat ik zou willen. Mensen inspireren om te gaan kijken, hey, hoe, uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat, weet ik hier nog niet van? Wat wil ik hierover weten? En, en dat juist ook op een, op een, hele laagtrempelige manier te doen. Ja eigenlijk tegenovergestelde van hoe wij het plastic afval ook als consument uh, opgedrongen krijgen. Nou, maar eigenlijk is de bedoeling, want wat doe je met die plastic instrumenten als ze kapot zijn of klaar? Dan gooi je ze weg, of niet? Nee, nee, ik gooi niks weg. Oké, okay, nee, ik ben benieuwd wat je er dan mee doet. Uh, nou, ik heb tot nu toe eerlijk gezegd nog geen uh, instrumenten kapot gemaakt. Oké, okay, maar, nou, okay. maar dat zal ongetwijfeld een keer komen, denk ik dan... Maar want het is natuurlijk een mooi gebaar en een mooi initiatief. Maar het, het helpt nog niet direct, vind ik... om die plastic afvalberg permanent en definitief weg te werken. Daar is nog wel wat meer voor nodig. Nou ja, als je het zo direct stelt, inderdaad... om, om van alle plastic afval, uh, om daar muziekinstrumenten te maken... daar zijn we niet op uit. Nee. Um, maar um, ja, overal waar ik kom... Uh, als er daar mensen aan het woord zijn... die daar uh, meer over weten en over voor gestudeerd hebben... Die zeggen eigenlijk allemaal uh, in het Engels dan lack of education. Dus een gebrek aan, aan, aan goede uh, educatie en opvoeding. Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Ja, dat, het is bewustzijn. Wij, wat zeg je? Je wilt mensen bewust maken van de ellende die plastic kan veroorzaken. Ja, dat vind ik een beetje een gevaarlijk woord, bewust maken. Ik. Um... Ik wil, dit, dit is gewoon een open, een, een open uitnodiging om je te laten inspireren. En ik wil juist heel ver weg blijven om mensen iets op te gaan dringen. Want dat, dan, dan, dan denk ik dat we in dezelfde hoek zitten... als hoe wij het plastic afval ook uh, onze stol binnengeduwd krijgen. Okay. Om het zo mee plat te zeggen. Ja, ja nou, oké. Okay. En wanneer, wanneer ging het ook weer plaatsvinden? Wanneer kan ik mijn plastic uh, dumpen bij de bibliotheek? Vanaf <laughs> wanneer? En hebben ze daar een ruimte voor uh, beschikbaar? Uh, je kunt je plastic afval niet dumpen bij de bibliotheek. Oh. Uh, want we uh, vragen eigenlijk of jij en aan alle inwoners van Zandvoort uh, daar gewoon een, een item uitzoeken, een klap op geven, dat filmpje uh, ja? insturen naar de website. En, um, ja, en dan krijgen we hoe meer, hoe meer loopjes we hebben, hoe groter het videocollagewerk wat wij ermee gaan maken uh, gaat worden. En dat gaan we presenteren straks op het einde. Maar ik zag op persbericht ook een foto van een berg plastic. Ergens. Dat was niet in de bibliotheek dus. Dat was niet in de bibliotheek, nee. Ik denk dat dat uh, mijn voorstelling is geweest, want wij staan eigenlijk letterlijk op een bergafvalplein. Ja, Benen. dat klopt, ja, van dat zag ik. De, dat was jij die op die bergafval uh, bezig was, ja. Ja, nou ja, die berg die neem, ik, die neem ik zelf mee. Ja. Na de, naar de bibliotheek in Haarlem. neem ik ook wel weer mee terug. Ja, gelukkig, ja. Ja, ja en daar gaan we een muziek op maken. Oké. Okay. Dus we nodigen alle zandvoortjes uit, jong of oud... om een uh, filmpje te maken van vijf seconden, heb ik begrepen. Ja, maar uh, ook nog korter zelfs, ja. Korter? Ja, want ik heb er een paar gezien. Die zijn inderdaad uh, wat, wat korter. Op een melkfles zag ik. En, en dan ga jij van al die clipjes ga je een, een stampende beat maken. Ja, dat doe ik samen met mijn team. Dat doe ik niet alleen, maar dat doen we samen, ja. Hoeveel mensen heb jij uh, in jouw groep? Um... Mensen heb ik, met die, ik speel de voorstelling samen met Sjaak van Dam, dus de voorstelling we met z'n tweeën. Uh, we hebben twee technici uh, rondlopen die ook al mee hebben om de voorstelling mee te maken. Uh, we hebben ook nog een, een, een videoman die de, die de filmpjes uh, straks allemaal achter elkaar monteert. We hebben een productiedame, dus we hebben eigenlijk een heel team om ons heen. Er zijn een paar vrijwilligers ook geweest, dus we werken hier best wel met een, uh, ja, met een flink team aan. Maar is dit voor al die mensen dagelijks werk? Oké, okay, we horen al wat geluid op de achtergrond. Wat zeg je? Ik hoor al wat drum op de achtergrond. Oh, oké. Okay. Oh, misschien was dat je collega. Die... Of, uh, of ik... Oh, dit is, dit is een techneut. Die zit daar met te lachen. Die doet er wat door. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar in het dagelijkse, dit is jullie dagelijks uh, werk, zeg maar. Dit is, uh, dit is mijn, uh, mijn dagelijkse werk. Uh, ik doe één dag in de week uh, muziektherapie uh, erbij. Wat voor therapie? Want die trommels die gingen nu even de overhand hebben. Wat voor therapie? Dat was je collega, denk ik. Ja, ja. Daarom. Ik heb, ik heb al gevraagd of het een tandje minder kan. Oké. Okay. Jullie hebben een drummer in de huis. Uh, nee, de, deze techneut die haalt het van uh, internet en dan doet hij het tussendoor. Vindt hij okay. leuk? En, uh, we hebben zo blatende schapen of uh, koeien of wat dan ook. <laughs> Brullende hetten. Maar in dit geval een drum. Uh, maar nog even wat, wat, uh, wat ja, over therapie? Uh, dat is muziektherapie. Daar uh, dat ben ik uh, gaan studeren uh, vorig jaar. En dat uh, doe ik er één dag in de week nu bij. Oké. Okay. Ja, van, ik vroeg mij af, en daar hoef je niet op te antwoorden: is dit een verdienmodel of is het dat niet? Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou kun je met de activiteiten die je nu doet, want je geeft concerten en presentaties, kun je daar een verdienmodel van maken? Kun je daarvan leven? Daar, wij, merken, wij werken hier met, uh, met professionals aan, aan, aan, aan mee en dat, uh, ja, dat, dat is onze job. Dus uh, ja, in zoverre uh, uh, ja, is het ons werk. Oké, okay. nou het is het toch mooi dat je van afval een beroep kunt maken of een werk kunt creëren? Ja. Ja, wat? nou ja, het zou natuurlijk. Ja, nou ja, ja. Het zou niet nodig moeten zijn. Nee. Nee. Maar goed. Oké, okay, uh, we gaan het afwachten. En we zijn benieuwd. In 20 november komt er dan uiteindelijk uh, komt er een stampende biert uit. En dan gaan we je tegen de tijd, heb ik afgesproken, nog even uitnodigen. Om het ja. hele traject uh, te evalueren. En ja. misschien kunnen we dan wat van die clipjes laten horen. Of althans die. Die stampende bier die je hebt gecreëerd, die kunnen we dan laten horen. Dus uh, we gaan je zeker nog even spreken. Ik kijk naar mijn collega Jelmer of die nog een vraag heeft. Nee, ik heb geen vraag. Ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen. Het klinkt als een uh, superleuk initiatief. Zeker. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, we gaan het zien en uh, we gaan het beleven. En uh, succes. En 20 november, ik, dat zal geen zaterdag zijn. Maar de display zijn zaterdag. gaan we weer, weer uitnodigen. Yes. Okay. 20 november is ook de workshop in Zandvoort, dus voor kinderen van 6 tot 12 jaar bij de bibliotheek in Zandvoort. En 25 november is dan uiteindelijk de voorstelling, maar tot die tijd kunnen alle Zandvoorters uh, hun clipjes insturen op www.pietplasticwaste. Ja, oké. Okay. En informatie eventueel bij de bibliotheken. Zeker, ja. En daar ook aanmelden voor de workshop, voor ja. de voorstelling, etcetera. Ja. En als je naar jouw website gaat, dan krijg je ook heel veel informatie. Zeker, ja. Oké. Okay. Nou, gaan we doen. Bedankt. Ja. Ja, jullie ook bedankt en uh, fijne uitzending nog. Ja, bedankt. Ja, Sjef, ja, Wat de kus nodig heeft, is dit. Goedemorgen, zantwoord.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 Dat was het uh, eerste uur van Goedemorgen Zandvoort op deze zaterdag 23 oktober. We hebben straks natuurlijk nog een tweede uur van 11 tot 12 via ook op ZFM Zandvoort. Je kunt via www.zfmzandvoort.nl ook meekijken via de webcam. En dan spreken we zometeen Duco Baukes over een nieuwe sportactiviteit. Simone Keunigs over hoe je kan stoppen met dat ja, toch wel vreselijk ongezonde roken. En als einde uh, hebben we Ernst Brokmeij hier in de studio... met een evaluatie van het seizoen bij de Zandvoorts reddingbrigade. Maar eerst nog een stukje muziek. Escape van Rupert Holmes. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording.